9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Curaçao, Aruba en Sint Maarten moeten voldoen aan strenge voorwaarden... om in aanmerking te komen voor een tweede pakket aan coronasteun. Zo moeten politici en ambtenaren het loon inleveren, tot 25 procent... blijkt uit een brief van staatssecretaris Knops. Alleen dan komen de eilanden in aanmerking voor het tweede steunpakket... van in totaal 370 miljoen euro. De eis is ingesteld omdat op de eilanden de Balkanen norm voor topinkomens niet geldt. Premier Ruggenaat van Curaçao noemt de eisen niet realistisch en zegt dat hij geen loopjongen van Nederland is. Brazilië meldt weer een record aantal nieuwe coronabesmettingen. Het afgelopen etmaal werden er meer dan 15.000 mensen met het virus geregistreerd. Gisteren waren dat er al bijna 14.000. Volgens de officiële cijfers zijn er in Brazilië nu in totaal een kleine 220.000 mensen besmet. In maar vijf landen zijn dat er meer. Brazilië viel in het begin van de coronacrisis op doordat president Bolsonaro de ernst van de virusuitbraak ontkende. Hij noemde het een griepje. Volgens de Braziliaanse overheid ligt het dodental nu op bijna 15.000. Een half miljoen Nederlanders krijgt dit jaar geen vakantiegeld uitbetaald vanwege de coronacrisis. Vakbond CNV concludeert dat op basis van onderzoek onder 1700 leden. De bond wijst erop dat het vakantiegeld een wettelijk recht is. Inhouden mag alleen met instemming van de werknemers. Italië heropent op 3 juni zijn grenzen. Het land zit sinds maart in een strenge lockdown die nu stukje bij beetje wordt opgeheven. Vanaf maandag mogen de winkels weer open en mogen Italianen ook weer op bezoek bij mensen in hun eigen regio. Vanaf woensdag 3 juni mag er ook weer worden gereisd tussen de regio's en dus ook weer over de grens. Het weer, wolkenvelden trekken van west naar oost en in het noorden kan een bui vallen. Pas tegen de avond lossen de wolken op en dan komt er ook weer wat zon. Het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 assigned. Wat boy zitten die gasten van Toebak, Leefden en Almeer. Are you ready? Ik altijd het zo van. Ja, het is toch prachtig jongens. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Ja, een beetje hard voor natuur, klimaat, voor je medemensen, vind ik ja. wel belangrijk. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ik krijg er echt ontzettend de kriebels van.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 Kubak leeft. Tubak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! De tweede geweld van dit radioprogramma straks een stukje geschiedenis. Het is vandaag 16 mei. We hebben het weer over branden. Vuurhaar in de wereld zijn er van. zijn van alle tijden gewoon. Maar eerst even terug naar het jaar dat ik hier voor het eerst de schuiven opentrok. We doen echt even helemaal een stukje geschiedenis. 1993, 27 jaar geleden Mocht ik die plaatjes draaien op een vrijdagnacht? Deze was een van de eerste die ik ten gore bracht. Deacon Blue. This town. Ja, 1993. Deacon Blue. En dat heette Yorktown. En uh, ze begonnen ooit in 1985. Een van de grote hits die ze maakte is natuurlijk gewoon Dignity. Dat was echt een uh, wereldhit. Dat was een stuk rustiger. En minder zwaar. Ja, precies. goede oude tijd. Dat was 1988. Nou goed, zover even geschiedenis. Of uh, zullen we gewoon nog even doorpakken met geschiedenis? We pakken gewoon nog even door. Ja, dat doen Een we. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Precies, het is vandaag uh, 16 mei. Wat heb jij uit de geschiedenisbak kunnen pakken? Ja, in 1929 werd de eerste Oscar-uitreiking uh, georganiseerd. Oké. Okay. Dat is uh, ja, bijna, bijna 100 jaar geleden. Ja, dat gaat echt al snel. Goed, dat was uh, tijdens een privébrunch in de Hollywood Roosevelt Hotel. Er waren maar 270 mensen aanwezig. En er zijn 15 uh, prijzen uitgereikt. beste acteur was uh, uh, e uh, uh, Jennings voor zijn rol. Uh, last command. Nou command. Oh, goed, uh, goed, dat beeldje. Heb je ooit zo'n beeldje in je handen gehad? Ik heb hem nog nooit in mijn handen gehad. Nee. Nou, wel eens een kopie denk ik of zo, volgens mij was oh, wel, ja. Ja, alvast niet de echte natuurlijk niet. Nou goed, uh, ik had het al over... Ja, wat gebeurde er... Uh... In 1905 in Vriesveen een van de grootste branden die Nederland uh, heeft geteisterd. In een paar uur tijd uh, gingen er 228 huizen verbranden. Het begon allemaal bij een een of andere timmerman, een onacht, uh, achtzame timmerman stak zijn pijp op. En het had al wekenlang niet geregeld. Alles was kurkdroog droog. En er stond een harde wind. Dus uh, ja, het dak ging in de brand. En nog vrij snel het volgende huisje. En het volgende huisje. En het volgende huisje. En uiteindelijk echt 1600 inwoners dakloos. En Zuid-Friese uh, Ween bleef ongeschonden. En daar gingen de deuren open. Daar mochten de mensen dus uiteindelijk onderdak vinden. En drie dagen later kwam uh, de koningin persoonlijk langs. Dat was Willemina met Hendrik. Hendrik had nog even een opening in zijn agenda tussen al die vrouwen door. En uh, die kwam op bezoek. En die hebben daarna ook nog een uh, flinke duit in het zakje gedaan. Uh, die hebben heel wat florijnen daar gedoneerd. Waardoor het weer een beetje opgebouwd kon worden. 1905 in Vriezeveen. Goed, brand. Ja, wat nog meer? Ja, in 1946 is de demonstratie van de eerste magnetische bandrecorder. Ja. Uh, waardoor, ja, uh, hoe heet het? Eh... Uh, uh, uh, uh, we, we makkelijker uh, muziek met elkaar kunnen gaan delen en dergelijke. Ik heb daar een beetje aan zitten luisteren. En het is wel grappig deze Jack Mullin... die dat heeft uh, gedaan in 1946, uh, geloof ik, hè? Daar staat bij. 46, 46, ja. 46 ja. Die was in 1943 was gelegerd in België of zoiets. Hij komt uit Amerika. Hij hoorde daar op een radiostation muziek van Strauss. Wacht, even volledig. Dit hoorde hij op de radio. Toen dacht hij van... Is dat live? Wat klinkt dat goed? Jesus. Of is het een plaat? Nee, ook niet. Want bij die platen van destijds had je zo'n... Dus toen uiteindelijk zei een vriend van hem... Nee, ze hebben een soort... Uh, een heel apart opnameapparaat hebben ze daar. Hij zegt, oh, nou, dan wil ik wel eens kijken. En toen kon hij kiezen of links uh, uh, terug naar zijn woonplaats... Of rechts afslaan naar een of andere uh, radiostation... Waar ze zo'n apparaat hadden. En dat wilde hij nu wel zien... En grappig, daar zijn fragmenten van dat hij dat uh, vertelt. Ik ging naar de achtergrond en we gingen naar de radiostation ik vroeg hen of ze een van deze machines laten horen. En ze kwamen met een and en het op de machine. En dat is toen ik echt verpakt, want ik had nooit iets zoals dat. En op mijn knowledge, uh, like er was er gewoon anything iets zoals dat in de recording. Je kon niet whether of het live was or... Hij vertelde dus uiteindelijk dat hij daar ging kijken. Het was linksaf, dus niet rechtsaf. En daar ging bij het radio En toen werd gedemonstreerd. Een apparaat wat hij nooit eerder had gezien: een bandrecorder. En blijkbaar zaten daar geen rechten op. Dus hij heeft onderdelen van die bandrecorder meegenomen naar Amerika. Daar heeft hij mee geknutseld. En uiteindelijk heeft hij daar zelf een bandrecorder van gemaakt. En dat is niet onverdienstelijk. Daar is hij flink geld mee gaan verdienen. Deze Jack Mullen. Het, het grappige is dat uh, uh, deze techniek. Die, dat magnetische uh, ja, bandrecorder zeg maar. Yeah. Uh, heel veel mensen denken oh, dat is oud. En dat wordt niet meer gebruikt. Yeah. Maar uh, het grappige is dat uh, uh, tape. Uh, magnetische tapen. Uh, nog steeds heel veel worden gebruikt om uh, uh, data te backuppen. Okay. Alle servers van Google en zo. Als ze op een gegeven moment dingen ruimte nodig hebben. Dan yeah. zetten ze dat over op tape. Wat onwijs traag is. Maar wel een hele goede manier om heel veel data te kunnen opslaan. Oké, okay, het zijn dan hele, van die hele brede tapes dan eigenlijk. Het ja, is niet zo'n cassettebandje, denk ik geen dan. Een cassettebandje. Nee, geen nee, cassettebandje. Nee, nee, nee, nee. Nee, okay. nee goed. Ja, ik, ik vind dat wel leuk om dat te horen. Gewoon zo'n man is zo verbaasd. Ik ga hier links of ga ik hier rechts? Nou, blijkbaar heeft dat heel veel invloed op je leven, dus blijkbaar. Maar goed, maar of is wel, hij heeft het niet zelf ontwikkeld. Hij heeft het gekopieerd, hè? Ja, ja. je het... goed gejat, dan slecht zo. Dat blijkt wel weer, dus. Goed, 2006. Uh, Aline Hirsi Ali vertrekt uit de Tweede Kamer. Op dezelfde dag maakte verdonk bekend. Uit onderzoek was gebleken dat ze had gelogen bij haar uh, gesprek om haar Nederlandschap te krijgen. Ze had gezegd dus dat ze eigenlijk gewoon rechtstreeks uit een land kwam... waar ze dus uh, bedreigd werd en waar ze niet kon blijven. Maar ze kwam eigenlijk uit Duitsland. Ze had alleen stappen gemaakt. Ze kwam in, uh, toen ze zes was uit saudi arabië toen Ethiopië, Kenia en toen Duitsland. En die stappen verzweeg ze allemaal. En toen uiteindelijk heeft ze dus een Nederlands schap gekregen. Dat moest ze later weer inleveren. En uiteindelijk is ze naar Amerika gegaan. Is ze allerlei denktanks is gaan zitten om de wereld te helpen. En een van de heftigste dingen die het op heeft gedaan. heeft ze Samen met uh, uh, Theo van Gogh heeft ze natuurlijk een film gemaakt. Uh, dat zijn natuurlijk nogal tegen het islamisch. En dat, was, uh, <laughs> dat deed wel stof doen opwaaien deze Alin Hissi Ali. Goed, nog heb, nou, heb je nog een stukje? Ja, in 2006 is de introductie van de eerste MacBook. Uh, de best bestverkopende oh, laptopcomputer ja. uh, van Apple. Uh, Zo'n mooie witte... Uh, uh, ja, was toch wel uh, de eerste keer dat, uh, dat je kon zeggen van een laptop... Oh, dat ziet er nog best wel mooi uit. Ja. Yeah. En dat was daarvoor uh, nog niet echt uh, uh, ja, gezien. En uh, ja, het was... Uh, je had zo'n knopje erop zitten en dan kon je precies zien hoe uh, vol je accu was. Oh ja. En dan kon je gewoon de accu uitwisselen, want ja die accu's waren nog niet zo goed. Oh die manier. Maar uh, uh, Ja, het was uh, zeker een uh, innovatief stukje uh, gereedschap. Ja, ja daarvoor kwam erin waren van die grote koffers, ja grote zware ja. koffers met oh, een handvat eraan. Met een handvat. Aan, ja. <laughs> ja precies. En zo'n zo zo knopje om je, uh, om je klep zeg maar te sluiten. Ja, ja. Als je eerst een knopje open doen, dan moet je. Met twee handen zo open doen. Ja, ja. Dat, uh... Wat heb jij daar nog bij? Je ja, hebt heb je nieuwe koffer? Nee, dat is een computer. Oké, okay, een computer dat op je schoot kan. Een laptop, al vandaar. daar. 1975, een Japanse Junko Tabai. Dat is een vrouw. Dat is de eerste vrouw die de Mount Everest heeft bedwongen. Dat was in 1975 dus. Ze was op 10 jaar leeftijd uh, aan het, uh, aan het uh, beklimmen. Uh, de berg uh, met een leraar. En dat was een hele onder hoge berg. Narski, of heet het? Nasai heet het? En ze was zo onder de indruk. Zeg, dat oh, is bijzonder, dat wil ik. Dus in 1969 uh, heeft ze een vereniging voor vrouwelijke bergbeklimsters ont, uh, uh, ontwikkeld. Uh, daar mochten alleen, alleen, mocht alleen vrouwen mee doen. En uiteindelijk reisde ze in 1975 alleen met vrouwen naar de Mount Everest om die te beklimmen. En uh, dat uh, was in 1975. En vier jaar later, of een jaar later, was zij de vrouw die... Uh, de eerste vrouw was die zeven toppen heeft bedwongen. En uh, goed, die is alweer een tijdje geleden overleden. over was 2016, het was 77. Maar die heeft heel veel betekend voor de vrouwelijke uh, aandeel in de bergklimsport. Uh, goed, nou, is dus zover een stukje gezien. Straks hebben wij natuurlijk uh, de verjaardagen. Dus even kijken wie de jarig is. Er zijn weer een paar leuke mensen. Eerst even een geinig plaatje uit de bak. Specter. Ze hebben een cd'tje uit. Nou, eigenlijk een EP'tje dat uh, Excellent Play Er Daar vier rukjes op. En het, uh, het mooiste rukje daarop is... Uh, ja, dit zou je zeggen. Nee, dit is niet. Het mooiste ruk is gewoon al dit simplicity. Dit is toch... Ja. Dit heb ik zo vaak gedraaid. Ik, nou, toch eens even kijken op het EP'tje. Wat er nog meer te vinden is. Het echt doet zo denken aan de jaren 80. Terwijl het toch maar bestaat sinds 2011. Ze komen uit Amerika vandaan. Onder andere Jet Cullen zit erin. Maar ook Frederick McPherson. Dat zijn onder andere bandleden. Dus het is niet één persoon. Het zijn er meerdere die er gewoon in zitten. In deze band. Specter. Oh ja, sorry. Ja, sorry. Ik was even de lijn vergeten. Echt waar? Nou, is goed. Uh, uh, ja, de feestjes zijn natuurlijk momenteel een beetje minder. Mijn uh, dochter werd uh, een paar weken geleden werd natuurlijk 18. Dat zouden we eigenlijk al normaal over groot moeten vieren. Want je ja, 18 is niet zomaar een leeftijd. Maar goed, dat wordt tegenwoordig allemaal niet meer zo uitbundig gevierd. Wie uh, heeft vandaag een feestje? Onder andere Wieteke uh, Wiet, van Dort. Geboren uh, natuurlijk op uh, uh, uh, Surabaya. En op uh, vierjarige leeftijd was ze toevallig in Nederland. En uh, toen, uh, ja, toen ging het allemaal veranderen natuurlijk daar in die, uh, in die periode. En toen moest ze hier in Nederland blijven. Toen kunnen ze ook uh, allerlei opleidingen gaan doen... om uh, in de zobieswereld in de, in de, in de aan de gang te gaan. Toen heeft ze onder andere gewerkt voor uh, Wim Kan en Corrie Vonk. En toen later heeft ze onder andere natuurlijk meegedaan... met uh, uh, de Stratenmaker op Ceeshow. Ken je dit nog? Lieve tante altijd... uh, echt, nee. Nee, dat is echt ver voor jouw tijd hoor. Twintig jaar, twintig jaar voordat je geboren werd gewoon dit hè? Dit is echt de jaren zeventig geworden bij. Stratenmaker op C-show deed zo mee. Maar ook aan dit. Blokhuis. Beat van Dordt wordt trouwens 77. Dat ken ik wel. Ja, wel. dat bestaat nog steeds. En natuurlijk. De late, late. De late Lean Show. Ik heb er naar zitten luisteren. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik snapte het niet. Ik was al lang geweest. Ram ik snap er helemaal niks van, maar goed, dat was andere tijd, andere humor, maar is goed. Maar goed, ze wordt 77 en uh, ze hebben ook nog wel een gehad. Onder andere, één bekende hit is dat, Arm Den Haag. Goed, wie, wie is er nog meer jarig? Ja, vandaag ook jarig is uh, Megan Fox. Uh, ja, de actrice en uh, model. Uh, ze is vandaag, uh, ik ben zo slecht in rekenen, hè. dat is echt uh, niet normaal, uh, uh, 34 geworden. Oké. Okay. Zeg dat goed? Nee, uh, in, welke, ja. in welke series of dingen speelden ze? Nou ja, uh, zij is uh, voornamelijk uh, beroemd geworden door uh, de scène uit Transformers. Waar ze uh, als uh, uh, sleutelende uh, vrouw uh, boven de motorkap staat. En natuurlijk uh, geen vieze handen heeft. Oké. Okay. Um, maar ze heeft ook uh, uh, gespeeld in New Girl. Uh, uh, uh, Two and a Half Men heeft ze ingespeeld. Uh, Jennifer's Body... Uh, The Dictator... The Teenage Mutant Ninja Turtles... Het oh, ja, zijn allemaal films die ik echt... Uh, allemaal echt echt monologen kan, kan ik er gewoon van afsteken. Ja, het zijn uh, niet de meest hoogwaardige... Nee, oké. Okay. Maar ja. wel... Uh, ja. Het uh, is een mooie dame. Het is een mooie dame en het zijn... Uh, uh, toch wel de... De, ja, de, de, de, de simpele actiefilms, zeg maar. Okay, maar maar die wel goed lopen. Nou, goed, Dit komt uit de film waarin hij, hij speelde. Toen was hij een bad guy. Henry Fonda... Hij is al overleden in 1982, maar hij was ook van 1905. Hij is de vader van Jane Fonda en Peter Fonda, natuurlijk. Peter Fonda om het volledig te zijn. Zijn carrière begon in 1959 met Marshall Simon Frey. En uiteindelijk heeft hij dus in Once in a Time in the West heeft hij gespeeld. Golden Pond, nou ja dan weer Jezebel Roots in 79. Ja, mooi. Hij heeft een heel nou ja, heel veel acteurs achtergelaten natuurlijk. Of uh, uh, verder geholpen natuurlijk onder andere. Goed, deze Henry Fonda dus. Wie nog meer? Ja, en uh, ja, je, ik weet dat jij een groot fan van hem bent. Nou? Uh, vandaag jarig Simon Keizer, Ach, terwijl, uh, nee! Uh, uh, uh, Eén van de twee van uh, Nick en Simon. Ik Ach, weet leuk. nooit welke welke is, maar... De Geitjes. Uh, de, geitjes. Ja. de Geitjes. Ja, ik vind altijd dat... Dat, dat mekert altijd zo... Nee, nee... Dat is echt een bepaald soort uh, muziek in Nederland... Uh, uh, hoe heet die? Uh, Jan Smith. Dat noemen ze daar Pauling, pa Pauling. sound. Pauling sound is dat? Oké, okay, ik noem dat dan ge de geitjes sound. Goed. Robert. Uh, nou, dat is weer wat anders. Oh. Sorry. <laughs> Robert uh, Fripp is uh, de gitarist van uh, onder andere Grimson. en Grimson, uh, King Grimson, om volledig te zijn. Is echt symfonische rockmuziek uit de jaren zeventig. Het uh, masterpiece wat ze hebben gemaakt is dit. Dus dat 1969 in Court of Crimson King. Later hebben ze nog In the Wake of uh, Pison gemaakt. En ze hebben zelfs ook nog een werk gemaakt in 2015, hoor. Het is uh, wel voor de 50 vijftigplusseren een beetje dit. Je moet er van houden. Allemaal op, ja, goed uh, vervlogen tijd, zeg maar. Ja, wie vandaag ook jarig is, is Miles Heizer. Uh... Hoe weet het? Uh, uh, en die is vooral bekend van de serie 13 Reasons Why, waarin uh, ja, uh, een, uh, de, ja, een persoon uh, zelfmoord pleegt. En uh, uh, er dan uh, ja, een zoektocht wordt gedaan oh, waar ja. er steeds uh, ja. redenen, meer redenen worden gegeven waarom hij dat is het over bandjes, maar daar speelt een bandje ook een belangrijke rol in, geloof ik. Ja, bandje klopt. wordt dan doorgegeven en dan moet je luisteren en dan... Iedereen krijgt er dan iets mee te maken of zoiets, geloof ik. Ja, nou, ik, ik heb iets, de serie nooit gezien. Nou, hij schijnt heel heftig. Nou, het is vrij heftig en het schijnt ook dat het zelfdoding... Uh, cijfer omhoog ging door het bekijken van die serie. Omdat je... Ja, het was iets magisch dan of zo, geloof ik. Geloof het, mensen of kinderen daarin dan. Nou goed, uh, iets anders, uh, ook wel iets mystieks... is Francis Goya wordt vandaag 7, uh, 74... Ja, Francescoa. Goya die elke plaat kon verneuken met zijn gitaar. Nou, even normaal. Maar goed, hij maakt overal instrumentale versies van. En dan kon je hem overal onderdraaien of op de achtergrond. Dit is Francescoa. Dat is vallend spelen. was nog geleerd met de Gitaarleraar. En vandaag is ook jaar, en daar heb ik het over, Hazer O'Connor. Ze wordt 60. In de jaren 80 had ze nog wat hits. Wat discoplaatjes maakte ze. Maar dit is al de bekende. I Will. Uit de jaren 70. Goed, wie nog meer? Uh, Janet Jackson is vandaag jarig. Nee, Janet Jackson. Die kennen we. Dan loop ik nog van... Uh, wat was het ook alweer? Dit. Yes. Dat is een beetje... Uh... Ja, misschien komt het door de naam, maar... Het, ja. ja? Het, het is toch een beetje de Michael Jackson, hè? Wat ja. Nou ja, ik, ik, ik, ik kan me nog herinneren, dat, uh, wat was ik weer? Oh, dit was een van haar eerste platen In 1985, 1982 kwamen ze uit met haar eerste plaat. Dat was dit. 1982, hè? Dat heette gewoon Janet Jackson. Toen dachten we, hé, hey, is dat een nieuwe plaat van Michael? Nee. Dit was Janet Jackson. Toen was ze echt 15 of 16, geloof ik. En uh, later heeft ze wat opstandige muziek gemaakt. Ze staat bekend omdat ze uh, nogal uh, ingewikkelde gooi grafie gebruikt... tijdens de dans en sociaal-maatschappelijke nummers maakt. En kritisch naar de maatschappij kijkt. Nou, eerstans hoorde ik dat niet van de, de muziek afstralen. Maar goed, uh, het is wel lekker dansbaar. En ze heeft natuurlijk met Justin Timberlake in uh, 2000... en uh, wat was het ook alweer? Zes of zo. In 2004 heeft ze natuurlijk een optreden gedaan... Dat was voor een miljardenpubliek bijna. Ja, precies. Superbol. Dansen ze met z'n tweeën. En wat gebeurde toen? Toen trok Justin Timberlake haar topje los. Wat? Ja, haar topje trok los. En toen zag je haar tepel niet, want daar had ze wat omheen gedaan. Maar dat was echt niet de bedoeling geweest, zeiden ze later. Dat was een foutje. Nou, je zag toch duidelijk dat hij er gewoon aan trok. Dat was gewoon. Maar goed, dat was een hoop te doen. Ja, ze hadden over. er toevallig wat overheen. Ja, ja ze had er toevallig wat overheen. Ze had er verder niet over nagedacht. Nee, nee, nee. Dat, doet, dat doet ze altijd goed. Deze Janet Jackson, ze wordt vandaag uh, 52. Nee, 54 wordt ze vandaag. Ook alweer weer uh, nou ja, goed, kijken wie we nog meer hebben. Ik heb er geen één meer. Jouw, nee, meer? ik denk dat we tot zover de verjaardag moeten doen. Ja, de verjaardag. Het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten, zou ik zeggen. Maar we doen eerst even een stukje muziek, dames en heren. We hebben een stukje muziek. Niets aan de hand. Ja, hier, de Mystery Jazz hebben een nieuwste cd uit. En dit is daarop te vinden. History has its eyes on you. Is het ook wel wat met meer melodie? Ja, en dan is het toen grappig eens. Ik was het begin aan de plaat aan het luisteren. En dat is, uh, dat is wel bijzonder. Sommige instrumenten zijn dan net ontdekt of zoiets. En als je dit hoort dan begin. Even kijken of je al begint. Dan moet je misschien even een stukje vooruit spoelen. Oké, okay, dan begint het nu waarschijnlijk dan. Dat geluid. Ik denk dat geluid, dat ken ik. Dat ondergeluid, dat is volgens mij ook bij Young the Giant te vinden. Dat is gewoon een klein apparaatje wat je gewoon aanzet. En dan komt gewoon uit. En dat geeft het toch altijd iets aparts. Goed, die plaat heb ik ook vaak gedaan. Young the Giant, in America. Het is de zaterdagmorgen hier bij Toepak Leeft. Vandaag is het Hengstebal. Jawel. Jolande is even een ochtendje vrij. We moeten namelijk de studio alleen mag bemannen met twee personen. Dus volgende week schuift hij gewoon weer aan. Voor de vrouwenafdeling. Ja, het is alweer half, uh, half tien geweest. En om half uh, negen en om half tien hebben wij natuurlijk dus uh, uh, ja. de Zandvoetse berichten. Ja, de Zandvoetse berichten. Goed, uh, de directeur. Uh, oh ja, Anne Marion Zenze is weg bij de HDMZ Museum. Het is een slepend conflict. Het is allemaal uh, ontstaan vorig jaar. Toen namelijk Jan F. Belen, de, ja, de man die het allemaal uh, heeft bedacht initiatief nemen van dit, uh, dit museum. Die, uh, die viel weg. Onverwachts. Hij was wel ziek, maar ze had het niet verwacht. Die zo snel... Uh... Maar goed, uiteindelijk... Uh, toen is het een beetje geëscaleerd. Want... Wat, wat willen we nou met het museum? Gaan we alleen zijn uh, verzameling tentoonstellen? Of moeten we ons meer gaan aanpassen aan het feit... met dat circuitpark, dat nu uh, Formule 1 zou uh, gaan doen... maar dat ging ook weer niet door. Dus daar ging ergens wat uh, ruzie over. Uiteindelijk hebben ze nog mediation uh, uh, verteld. Zo, want, uh, moeten we mediation inhuren? Overleg, weet je wel, tot elkaar proberen te komen. Dat zag ze niet zitten. Uiteindelijk wilde ze haar nog wel aanhouden... niet als directeur, maar wel als conservator... Dat ze meebeslist, maar dat zag zij weer niet zitten. Dus uiteindelijk zijn ze nu uit elkaar. Ze hebben geen kapitein meer. En zij gaat weg. Er is geen verzoening mogelijk. Eén grote puinbak. Nou, nu overdrijf ik het een beetje. Het is nog niet zo erg als de, de Zandvoortse politiek. Maar het scheelt bijna. Goed, nou wat dan meer voor Zandvoorts berichten? Ja, de scholen en contactberoepen zijn vanaf maandag weer van start gegaan. Oh ja. En uh, na gedwongen sluiting van zeven weken... waarin uh, online lessen werden gevolgd... iedereen zijn haren helemaal uh, alle kanten op... Uh, uh, uh, groeide, uh, is, het, uh, ja, is het nu toch weer zover dat, uh, uh, dat we weer uh, ja, open kunnen. Uh, contactberoepen als masseurs, pedicure en kappers mogen weer uh, aan de slag. Uh, en uh, ja, ze, Ik zie dan een foto in de krant staan van een kapper uh, die uh, uh, ja, een, een, een klant aan het helpen is. En ja? allebei hebben ze een mondkapje op. Maar oh. Volgens mij was dat niet nodig. Uh, ja, maar dat, dat, ik snap het ook niet helemaal. Nee. Want een paar maanden geleden werd verteld... nee, de mankapjes, ik moet sowieso op een bepaalde manier mee omgaan. Dus dat is niet helemaal... En ik zag ook gisteren wel van Everdoors in de late-show... zag ik ook, werd <lacht> het uitgelegd hoe je het moest doen? Nou, 9 van de 10 doe je het fout, dus heeft het allemaal geen zin. Maar goed, het is afgesproken en we doen het allemaal voor de vorm. Dus we moeten het wel. Ja maar, ja, maar bij de kapper was naar mijn idee de regel... je moet vooraf zo'n contactonderzoek doen. Oh ja, dat was het, ja. En dan vervolgens hoef je geen mondkapje op. Nee. En ik zie ook dat bepaalde mensen dan weer zo'n plastic kap over een klant heen plaatsen. Maar dat is misschien weer meer met uh, masseurs. Nou, nou, ik, heb, ik ben van de week naar de tandarts geweest. Ja? Gewoon controle. Ja? En uh, nou, daar kun je zelf natuurlijk geen mondkapje dragen. Dat gaat wat lastig. Dat is lastig, ja. ja. Maar uh, ja, me, de... de de tandarts liep wel uh, volledig... Uh, hoe heet het? Uh, uh, nou ja, gewoon in tandartsuniform. Uh, maar met mondkapje op. Uh, en dan zo'n zo plastic kap. Uh, ja, dat vroeg voor me een, af. Ja, Oké, okay, dat wel. Voor hun gezicht. Yeah. Uh, als, uh, maar ja, Het is toch een beetje raar. Want is, en alles desinfecteren. Yeah. En dan zitten de vroeten in je mond. En dan vervolgens... ja, je, en je neiging is... Ik wil eraan zitten, weet yeah. je wel. Yeah. En dan zat ik eraan. En toen was het... Ja, nu zit jij in je handen. Hup, handen helemaal desinfecteren. Yes. En vervolgens... Ja, uit een soort automatisme deed ik het nog een keer <laughs> daarna. Dus, dat was, uh, dus die uh, rekening is wat langer geworden. Ja, die rekening werd... werd want ja, alles wat het anders doet, zet ze op de rekening. Dus, echt, elke uh, kleine... Handen desinfecteren, dat uh, hup, 10 20 euro. euro uh, ja, echt, echt een fotootje dit en een dropje daarvan, een, een dropje daarvan. het nou, is echt ongelooflijk. Die, die rekeningen, ik, ik ben elke keer weer verbaasd echt, Waar heb je daarvoor gerekend? Ja, dat is een heel duur tubetje. Zo, het zal nou, wel. Uh, ja, het, uh, het is weer van start gegaan. Uh, uh, in Zandvoort... Uh, ik, zat ook te, ik had ook iets erover. Ja. Oh, ja, ze hebben een werkgroep hier uh, gestart. Hier in Zandvoort. Uh, de, de, natuurlijk ook de 1,5 economie moet van start gaan. En dan uh, nou, moeten daar verder gaan. Uh, consequenties ook voor strandpavioens. mensen op het strand hebben misschien nog een beetje voordeel. Want namelijk die hebben heel vaak die strandpachters hebben wel een uh, of meer gebouwen. Dus daar kunnen ze dingen over verspreiden. In het dorp is dat lastiger. Ze hebben bijvoorbeeld ideetjes. Ze gaan te plekken gaan ze kijken met zo'n werkgroep. Wat zouden we hier kunnen doen? Aanpassen, waardoor ze een horeca ondernemer toch nog een beetje iets kan verdienen. Nou, Ze zitten te denken om bijvoorbeeld de Haltestraat af te sluiten. en de te, terrassen te, te, te, dan over de straat te verdelen. Dat je nog heel ver uit elkaar kan zitten en dat je even goed wat mensen kan bedienen. Dus dat zijn wel ideetjes. Dus de werkgroep is in ieder geval van start gegaan. En er wordt gekeken naar maatwerk. Ja, en door de coronacrisis gaan Nederlanders uh, ja, noodgedwongen dit jaar uh, vakantie vieren in eigen land. Uh, na de mededelingen van uh, premier Rutte vorige week woensdag dat per 1 juni de restaurants strandtenten, terrassen en terrassen open mogen... mits er geen verhoogde smettingen zijn. Wordt Zandvoort uh, overspoeld met boekingen van uh, toeristische verhuur. En het uh, bijzondere is dat 90% van de aanvragen uit Nederland afkomstig is. Wat normaal natuurlijk uh, veel minder is. Ja, ja. Uh, ja, is goed. Ik, ik, ik ben er wel blij mee, want... Uh, ja, we gaan met z'n allen toch minder kilometers maken. En een heel stuk minder vliegen. Ja, ja. Dus ja, dat is wel even goed voor de, voor, de, voor de wereld om even op adem te komen. Ik ben er ook wel voor, hoor. Ik, ik denk ook, ik heb wel genoeg gevlogen, joh. Ik ben in, in Indonesië geweest, in Amerika geweest. Allemaal mooi, hoor. Ik, ik bedoel, blijf ik een paar jaar gewoon thuis, weet je wel. Ja, en ik ben en, ook blij dat ik mijn kinderen nog even ergens mee naartoe heb gesleept. Dat ze ook nog wat gezien hebben van de wereld. Dat ze ook gewoon nu even moeten. Ja, ja maar broer, moet, het is niet anders. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik ben dan zelf het, het pieterpad aan het lopen. En uh, dan loop je door, door Nederland heen en uh, ik maak daar regelmatig foto's en dan. Zijn er, uh, zijn er mensen? Oh, wat mooi, waar, waar ben je geweest? Ja. ja, nou, Nederland. Huh? Is dit Nederland? Huh? Ja, dit is ook Nederland. Ja. Het, uh, Nederland is echt... Uh, is mooier dan veel mensen denken. Ja, klopt. Ja, een collega van mij loopt het ook. En die komt ook met mooie foto's. En denken van, Huh? wat bord dat is Nederland. Nou, ja, ik heb er nooit zoveel geduld voor, voor een stukje lopen. Dat is ah. goed. Nog even het laatste nieuwsje uit Zandvoort. De bibliotheek is, uh, gaat 23 mei weer open. En een bibbezoekje wordt wel een beetje anders. Het aantal personen moet zich van tevoren aanmelden. En verder moet je van tevoren ook bedenken het boekje wil gaan lezen. De boeken die je uiteindelijk dan weer teruggeven... die gaan in quarantaine. Dus die gaan 72 uur gaan. Ze helemaal uh, afgesloten. En uiteindelijk komen ze weer op de, op de plank te staan. En uh, nou, goed, het is, is van tevoren even belangrijk... dat je het voorbereidt. Dat je niet daar gaat treuzelen. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, dit boek is ook wel leuk. Nee, dit boek is wel leuk. Nee, gewoon van tevoren bedenken... Dus, uh, ja, ik lezen? snap het wel hoor. Na, na die tijden thuis zitten, uh, is echt hetgene wat ik het meest uh, mis, is een boek lezen. Nou, echt, uh, dat heb ja, ik ook tijd niet gedaan. Nee, nee. echt zeker. Uh, dat heb ik ook heel veel rust van in mijn kont om boeken te gaan lezen. Toebak leeft met Marcus, Jolande en Wilco. Nieuws uit Zandvoort. Dat was het weer. Helaas, Jolande, van, uh, niet, uh, moet ik er van het lijstje afstrepen even, gewoon... Die neemt weer een vrije dag op. Maar gedwongen, boetstuk, ja, eigen, op eigen kosten gewoon ook gewoon. Ja. ja dat is, is nou helemaal zo, dat is niet anders van. Goed, uh, dat is over de Zandvoorts berichten. Ja, eens dan heb een lekker geinig britpopbeentje. beentje. Moses en de Firstborn. First Burns, daar ben mee. nee, burns natuurlijk, en blown up. Lekker, vrolijk plaatje, Er staat een mooie... Het is mooi weer, die dus denken, kom deze kant op? Nee, doe dat niet! Ik heb je alleen in instructies gegeven om te zeggen dat ze allemaal thuis moeten blijven. Ja, uh, de media heeft nu ook heel veel kracht om dat gewoon even te roepen... en dan uh, wordt het ook minder druk in Zandvoort, want vor vorige week was het te gek gewoon. Dat kan gewoon helemaal niet. Nou goed, we kijken nog even de wereld in en even een leuke berichten is. Heb je iets? Ja, uh, Flitsmeister heeft een nieuwe functie uh, om het tekort aan pakketbezorgers op te vangen. Met Flitsmeister Pickup kan iedereen uh, pakketjes gaan rondbrengen. Oh. Flitsmeister be begon uh, als uh, melder voor flitspalen, snelheidscontroles... files en ongelukken. Uh, gebruikers uh, geven elkaar de, de locatie door. En, uh, uh, een groep uh, die inmiddels uh, gegroeid is tot 1,7 miljoen mensen... die de, de Flitsmeister-app gebruikt. De coronacrisis is het aantal pakketbezorgers of bezorgingen gestegen... waardoor bij sommige diensten vertraging is ontstaan. Gebruikers van Flitsmeister kunnen zich aanmelden als bezorger. Geïnteresseerde winkeliers geven op, uh, geven op hun beurt aan, uh, dat zij de pakketten hebben. Bezorgers in de buurt uh, krijgen een melding... en kunnen ervoor kiezen om uh, een pakket op te halen. Tijdens de rit uh, aan de klant uh, wordt de route van de bezorger... met de winkelier gedeeld. Uh, beloning uh, is uh, tussen de 5 en de 10 euro. Als het pakket is bezorgd, uh, stuurt de bezorger een uh, betaalverzoek naar Flitsmeister. Uh, voor afstand uh, tot 10 kilometer verdienen uh, bezorgers 5 euro. En tussen de 10 en de 20 km is dat 7,5 euro. En uh, uh, tot 30 kilometer uh, krijg je een tientje betaald. De bezorger krijgt hem nu pas uh, betaald van winkeliers als de klant heeft laten weten dat uh, zijn bestelling is bezorgd. In de toekomst wil Flitsmeister automatisch laten verlopen. Pakketten zullen op uh, termijn ook uh, verzekerd worden. Nu is dat nog niet het geval. Oké, okay, Heel ja. apart dit. Tot nu toe. Uh, Flitsmeister was het gewoon een app. Maar... Ja, Flitsmeister uh, is begonnen als een app uh, waar je gewoon uh, yeah. meldingen kreeg voor flitsers. Maar uh, ze blijven ontwikkelen. En ik, ik vind dit eigenlijk best wel. Een, ja, het is een beetje de Uber voor uh, yeah. pakketjes. <laughs> ja, maar, maar eigenlijk. Maar ga, vraag hem wel of die pakketbezorgers dan het nog slechter krijgen. Omdat het allemaal nog goedkoper wordt. Dat ze nog veel meer uren moeten maken. Of dat het uh, echt nodig is. En dat ze. Nou ja, dat het werk uh, nou ja, ja, ontlast ja, wordt nu. Het wordt wel weer. Uh, maar ja. 5 euro. Ja, dat, dat, toch, dat, klinkt, uh, dat klinkt heel mooi. Maar je ik, bent er nu bezig misschien? Het, het, het, het, initiatief, het initiatief is natuurlijk, uh, is natuurlijk uh, goed als jij toch al van aan naar B ja. rijdt. Ja, dan wel. Dan, maar als jij er echt specifiek voor gaat rijden. Maar ja, ik denk dat er nu best wel mensen zijn die thuis zitten en denken... ik heb een auto, ik heb Flitsmeister... Ik ga lekker een ga lekker Precies, ik ga er toch wat bij pakken. En nog je uh, ja, vijf euro per uur, ja. Al zal ik een eurotje uh, verdienen, ben ik al blij. Nou, als we het toch over auto's hebben en een auto rijden... is dit natuurlijk wel weer een mooi bericht. Het is uh, echt knulligheid en top, maar wel grappig om gewoon weer te horen. Het gaat over namelijk uh, uh, een man, Jacco Bouwman. Uh, in 2011 was hij met zijn toenmalige vriendin op bezoek. Uh, of nee, op, uh, op vakantie. En uh, zijn vriend heette... Uh, uh, was, was, uh, de Jong... Maar nou, ik even te kijken hoor. Ja, die jong, Janneke de jong, uh, uh, die was toen nog geen 18. En die vertelde, als ik straks 18 ben in 2020, oh dan wil ik ook zo'n cabriolet. Net zoals jij, uh, Jacco. En Jacco zei van, ah prima, als jij 18 bent straks, dan krijg je van mij een uh, cabriolet. En uh, toen hadden ze een contractje gemaakt gewoon met, voor de grap, zelfs met spelfouten erin. En in het contractje stond het feit dat, uh, um, dat ze een, een cabriolet zou krijgen. Geen speelgoedauto, een auto met een koppeling en ja, een en open dak. En nou, dat contractje was gewoon voor de grap, dacht hij. Maar zij is er heel zuinig op geweest. Deze Janneke de Jong heeft hem jarenlang gewoon bij zich gehouden. En elk jaar dacht ze, hmm, weer een jaartje dichterbij. En afgelopen week is ze dus 18 geworden. En toen kwam ze dus met het contractje tevoorschijn. En eh, Jacco had er nog steeds een contact mee. En die had toen al een beetje gedacht: van, kut, ja, het is niet helemaal goed gegaan eigenlijk. Maar nou ja, goed. Weet je wat ik doe? Ik koop gewoon een oude sloopauto. Ik zag het dak eraf. Voor de grap heb ik dan toch een cabriolet voor haar uh, gerealiseerd. Maar aan een gegeven moment dacht ik, nou ja, waarom zou ik het ook niet doen? Dus uiteindelijk hebben ze een, uh, Twingo, een Renault Twingo op de kop getikt met een open dak. En jawel, toen uh, op die dag dat ze, uh, dat ze 18 uh, was, uh, kwam hij dus de straat in rij met een uh, cabriolet. En zij geloofde haar ogen niet. Ze dacht echt van, nou, oh, ja, ik hield hem aan het contract... Maar ja, of ik het nou echt zou uit gaan voeren, daar ga ik mijn twijfels over. Maar jawel, deze Jacco Bouwman heeft dus deze Janneke de Jok gewoon een kabinet op haar verjaardag gegeven. Uh, ja, dan vraag ik me wel af waar deze twee nou met elkaar, want dan was zij dus uh, acht jaar geleden, was zij dus tien, en hij had wel al een auto. Daar zit nog wel een ander verhaal achter. Nou, ik denk niet dat ze op die manier bij elkaar zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk toevallig dat het Tenminste, familie was. Dat mag ik hopen? Nee, goed. Maar het is een mooi gebaar dat deze man zich daar gewoon aan houdt. Ja, dat... Ja. Man echt? man, woord en woord. Zoiets is het ook nog een keer. Het is uh, tien minuten voor tien hier in Zandvoort. We kijken even in de bak van nieuwe platen. Een van de platen die ik echt heel mooi vind, is de nieuwe single van uh, uh, Hayley Williams. Je hebt net op Dead Horse van Haley Williams. Dit vind ik een beetje een uh, K3 plaatje. Dus vandaar dat ik het andere plaat pak uit die uh, CD van haar. Uh, en die heet Pure Love: Haley Williams. You know me wait till i open up to you if i So, so En de nieuwe single heet Pure Love. En er zijn een aantal platen van haar uitgewezen, uh, uitgekomen. Onder andere Swimmer, vind ik een van de betere. En dan Dead Horse, Er zit echt geluikjes in. Ik denk van, dat is net K3. Dat nemen we niet serieus. Dat draaien we er ook niet. Goed, vertel. Ja, jij hebt het over Dead Horse. Ja. Je hebt het uh, hier over een stier. Ja. Een stier met uh, jeuk aan de billen namelijk. Huh? En Die heeft uh, in drie dorpen uh, uh, honderden gezinnen in Schotland... Uh, een tijd zonder stroom uh, gezet... Um, de kolos ging tegen een paal aan schuren. Maar uh, uh, daardoor donderde een elektrakast naar beneden. Uh, nou ja, de, de boer uh, uh, verontschuldigt zich uh, uh, voor het veroorzaken van de, uh, ja, voor het probleem met de, met de, met de stroom. Maar uh, is wel blij uh, dat, het goed is, uh, dat het enigszins goed is afgelopen. Want ja, voor hetzelfde geld... Uh, was de kast uh, op het dier gekomen. En dan had hij uh, zo'n 11.000 volt door zich uh, heen gekregen. Uh, dus uh, ja, het beest heeft gelukt dat hij, uh, uh, dat hij het overleefd heeft. Maar, ja. Uh, ja, één stier kan uh, zo uh, 700 gezinnen zonder stroom zetten. Dat is duidelijk. En uh, afgelopen week ook een stukje te lezen over... Uh, moeten we nou remmen voor dieren of niet? Want het uh, schijnt natuurlijk dat... Uh, daar komt er regelmatig voor dat ja, het auto's gewoon niet remmen. Want dan zien ze een dier oversteken. Dat dus ze denken: ja, ik kan nu niet meer remmen, remmen hoor. Ik ga het risico niet nemen. En dan rijden ze gewoon zo'n dier dood. En uh, ja, daar moeten de, de regels daarvoor veranderen. Dat je uiteindelijk daar verantwoordelijk voor wordt gehouden. Moet je de politie bellen als je een dier hebt doodgereden? En van welke formaat moet is het dan een klein eentje? Is, is dat dan geld? dat? Of uh, is het alleen bij, uh, bij herten? Zo hier in Zandvoort wordt het ook regelmatig wel een dier doodgereden. Dat is echt wel. Al... Ja, maar ik denk als je een hert aanrijdt. Dat je vanzelf dan, dan, de politie dan, moet bellen. Dan bel, bel je de politie wel, maar. Moet je, ja, moet je voor een eend een. Uh... Ja, dat, ja dat, uh, dat is dan discriminatie van die eend? Ja, ja, ja. zover gaan we wel, hè? Het is allemaal leven. Ja, nee, tuurlijk. Het, uh, ja, uiteindelijk, uh, uh, als je het kan voorkomen, moet je het natuurlijk voorkomen. Ja. Je gaat niet expres eentjes doodrijden, maar uh, uh, moet je dat echt gaan melden? Ik bedoel, dan, dan bel je, moet je je voorstellen: dan bel je de politie. Ja, ik heb een eend doodgereden daar en daar. <laughs> En dan? Dan moeten ze het gaan opruimen? Ja, er komt de politie en die gaat dan met jou kijken. En uh, sowieso een blaastest afnemen. Of je wel uh, goed op in kunnen schatten. En, nou ja, goed, ja. En, en het moet straks ook de auto geprogrammeerd worden. Op feit, als die automatisch rijdt. Of je gaat remmen voor een eend. Hoe gaat hij dat dan inschatten? Er zijn nog een veel dingen te doen. Om dat uit te zoeken. Goed, verder uh, aanstaande wanneer uh, Zondag, morgen, gaat ze haar vijftigste levensjaar in. Maxima. Oh, is dan, die wordt die 49? Oh, dan wordt ze 49. Juist ja, dat ik al het vijftigste leven van ja, Klinkt meteen al een stuk ouder dan. Altijd. Leuk ja. is dat, hè? Ja. Ja. Maar goed, uh, dan wordt ze dus 49. Ook mag zij met heel minimaal uh, personen uit de familie gaan vieren natuurlijk. Het wordt gewoon op paleis gevierd. Met, een, uh, ja, de, uh, ja, voor de militeiten zijn het bijna niet. En zij heeft haar hele agenda natuurlijk leeggehaald. Ze vliegt bijna niet meer ergens naartoe. Mag, uh, mag de vader wel komen? <laughs> dat is wel even een goed puntje, ja. Mag die vader wel komen, ja? Ook nu mag die vader niet komen. Nee, het wordt gewoon natuurlijk gevierd met de kinderen. En de kinderen schijnen allemaal heel muzikaal te zijn. Dat wist ik allemaal niet. Uh, piano, gitaar en viool wordt er hand genomen om met z'n allen te zingen. Happy birthday to you, deze maximaal. Wat ziet ze er goed uit voor haar 49ste? Om gewoon weer stinkend jaloers op te worden. Ja, ja, ja. geld Echt, maakt mooi. Hè? Ja, geld Dat is het wel, denk ik. Ja, ik weet niet hoeveel operaties ze ondergaan uh, heeft, maar het maakt niet uit. Maar goed, het schijnt regelmatig. Toen gaat ze nog op werkbezoek. En dat weten mensen niet. En dat wordt ook stilgehouden om. Uh, maar de, de, de, de oploop van mensen met je tegen te gaan. Het schijnt dus op het allerlaatste moment worden, ja, worden mensen ingelicht dat ze op bezoek komt. Pas geleden was er nog bij een, uh, een, een, een, een huis voor verstandelijk gehandicapt. Is ook gewoon van tevoren hebben ze het niet aangekondigd. Op het laatste moment wordt er gemeld dat ze dan nog op bezoek komt. Om te kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Okay. Ja, Je zou denken, ze hebben niks te doen. Ze hebben echt wel wat te doen hoor. Dat is wel duidelijk. Laatste plaatje voor tien uur, even de leukere platen. Is dit natuurlijk tijd om groot te maken Ja bijna wel Slipzij de single van alweer een aantal jaartjes geleden. Het is, er is een nieuwe aangifte gedaan tegen de officier van de Karel Doorman. Dat is die boot die al een tijdje in quarantaine ligt. En uh, ja, er zijn vier aangifte, omdat namelijk onzedelijk gedrag is uh, geweest. Ja, een van de officieren, die was uh, ja, tijdens een borrel. Dan gaan de barren open en dan mogen ze ontspannen met elkaar gaan praten. En dan mogen ze elkaar ook een beetje, uh, ja, grapjes uithalen. En uiteindelijk een van die officieren uh, begon op de rug te voelen. En uiteindelijk aan de billen. Gewoon man bij man, hè, gewoon een beetje gekkigheid. En uiteindelijk is er nu aangifte gedaan. Dat is de vierde aangifte. En dat schijnt toch een heel apart zweertje daar te... Ja, het is gewoon een humor dit. Ik vind, het, ik vind het schokkend. Ja, zeg schokkend. Ik vind het schokkend dat ze gewoon een bar hebben die open is. Dat vind ik het schokkendste, ja. En dat ze gewoon met z'n allen lekker biertjes zitten drinken daar nou, aan boord. Dat, dat, echt... dat moet je via Zoom doen of ja. via iets Ja precies. anders. Dat kan niet gewoon in een bar. Nou goed, er wordt serieus naar gekeken. Ja, ze hebben niks anders te doen. Hoi! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...